Christian Bonemartner met het NOS Journaal. De NAVO staakt eind deze maand de militaire operatie in Libië. Dat zei secretaris-generaal Rasmussen vanavond na spoedoverleg van de ambassadeurs van de lidstaten. De Libische overgangsraad zal pas zondag de nationale bevrijding uitroepen. Het was eerst het plan om dat morgen te doen. Het lichaam van oud-dictator Gaddafi ligt in de koelcel cool van een winkelcentrum in Misrata. Buiten stonden daar vandaag lange rijen mannen te wachten om binnen een kijkje te nemen of een foto te maken. De Europese Unie wil Griekenland de volgende termijn van de noodsteun geven. De 8 miljard euro is de zesde termijn uit een pakket van 110 miljard euro aan noodleningen. Het IMF moet nog instemmen met de uitbetaling aan Griekenland. De gouden televisering voor het beste tv-programma is uitgereikt aan Voetbal International. Het praatprogramma van Wilfred Gené en Johan Derksen kreeg meer stemmen dan de twee andere genomineerden, The Voice of Holland en Wie is de Mol? De zilveren sterren voor tv-persoonlijkheid van het jaar gingen naar Linda de Mol en Jeroen van Koningsbrugge. De gouden stuiver werd uitgereikt aan de makers van taarten van Abel. Huisartsen weigeren nog langer werk over te nemen van ziekenhuizen... Het kabinet wil juist bezuinigen door eenvoudige zorg, zoals diabetescontroles, terug te halen naar de huisarts. Dat gebeurt al een tijd en daardoor hebben de huisartsen vorig jaar meer werk gedaan dan was begroot. Vanwege die overschrijding heeft minister Schippers een extra korting van 132 miljoen euro opgelegd. De huisartsen voeren daartegen actie. De Verenigde Staten trekken al hun troepen voor het einde van het jaar terug uit Irak. Onderhandelingen om een flink aantal militairen in Irak te houden om Iraakse soldaten op te leiden zijn mislukt. Voor de Amerikanen betekent dit dat de oorlog in Irak na negen jaar voorbij is, zei president Obama. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. De Graafschap won thuis met 3-1 van NAC. Het weer, vannacht koelt het af tot iets boven het vriespunt met kans op vorst aan de grond. Morgen is het opnieuw zonnig en een graad of 11.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 The, the mic. mic. What, What time, time is love? I got <laughs>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 Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey, Ze hey. denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb.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 Please be more than you Oh, oh let me run You need me on the floor